In dierenpark Emmen proberen verzorgers al uren om een gewonde olifant uit een smalle greppel te krijgen. Olifant Rasta vanmiddag in de greppel, raakte gewond aan zijn slurf en brak een slagtand. Het park werd ontruimd omdat de kans bestond dat hij uit de greppel zou klimmen. Twee jaar geleden gebeurde hetzelfde in het dierenpark, toen moest een olifant worden afgemaakt.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 Het weer bewolkt, maar droog. Morgen breekt in de loop van de dag de zon door. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A50. Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ewijk staat 4 kilometer. Komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Voor een zevenachte Fjordecruise van 749 euro gaat u naar een reisagent of HollandAmerica.nl. Ben je toe aan rust aan de ontspanning en heilzame werking van de natuur?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 Kijk op doen.nl. Otto Workforce, want half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Voor het aanbieden van participaties in deze beleggingsinstelling is Annexen Beheer BV niet vergunningplichtig in gevolge de wet op het financieel toezicht en staat niet onder toezicht van de AFM. Half Nederland gaat met pensioen, maar wie komt het werk doen? Otto Workforce. Dit is Radio 1, VPRO, Bureau Buitenland, exclusief, eigenwijs, grensverleggend, op locatie, Bureau Buitenland, nu, het de Botje. Welkom, u luistert naar het enige buitenlandprogramma op de publieke radio. We nemen u een uur lang mee naar verre orde. Met deze week een neergeslagen revolutie in Bahrein en een vastgelopen revolutie in Cuba. De malaise in Europa en de boom in Panama. Zometeen het derde en laatste deel over de Arabische herfst. Dit keer dus over het voor journalisten ontoegankelijke oliestaatje Bahrein. Politicoloog. Paul Aerts slaagde er wel in het land te bezoeken. En hij keerde vandaag terug in Nederland. Zometeen zijn verhaal. Na half acht veel Latijns-Amerika. We gaan naar het nog immer door de Castro's geregeerde orthodox-communistische Cuba... waar heel voorzichtig hervormingen worden doorgevoerd. En we hebben een reportage uit Booming Panama. In uh, hartje Panama-stad ligt een bouwput van zeker 10 meter diep. De fundamenten voor alweer een uh, wolkenkrabber. Om mij heen staan al tientallen torens van uh, honderden meters hoog. En wat een verschil met tien jaar geleden. Toen was ik hier ook en de stad is onherkenbaar veranderd. Panama wordt het nieuwe troetelkeentje van politiek Den Haag. Terwijl Latijns-Amerika overal ambassades sluiten... gaat er hier eentje, en dan ook alleen hier, gaat er eentje open. Na half acht een reportage uit het nieuwe Singapore in Midden-Amerika... door Edwin Koopman. Maar nu eerst Angola. De 18-jarige asielzoeker Mauro Manuel moet van minister Leers... terug naar zijn vaderland Angola. Dat kunt u bijna niet gemist hebben deze week. Op het CD CDA-congres deze zaterdag werd druk gedebatteerd... over wetgeving, rechtelijke uitspraken en de rechtsstaat, de barmhartigheid. Maar de barmhartigheid was er bij de partijleiding ver te zoeken. Die arme Mauro met zijn Limburgse tongval moet... Waarschijnlijk terug naar Angola, waar hij sinds zijn kindertijd niet meer is geweest. Hoe haalbaar is het om een nieuw leven op te bouwen in een land waar iedereen Portugees spreekt behalve jij? Vanuit de Angolese hoofdstad Luanda, correspondent Lula Arends aan de telefoon. Lula, hoe belandt een correspondent in Angola om te beginnen? Ik ben uh, anderhalf jaar geleden met mijn vriend mee verhuisd hierheen. Hij is hier om een vestiging op te zetten van bakkerbedrijf van Oort. Ik werkte al als freelancer met in Nederland. En ik ben met hem mee verhuisd en heb hier mijn werkzaamheden voortgezet. En in wat voor stad gaat Mauro aankomen, mocht hij worden uitgezet? Hij komt aan in de hoofdstad Luanda. En dat is een hele unieke stad in, in heel veel opzichten. Het eerste wat, je, wat mij hier, opvalt, ik hier uh, opviel toen ik hier aan kwam, uh, is een heel extreem verschil tussen arm en rijk. Je hebt hier echt uh, de duurste hotels, uh, de prachtigste villa's met vlak daarnaast uh, sloten wijken door de hele stad. En het allemaal door elkaar heen. Heel veel olie, uh, hè, in Angola. En, precies. Het is, een, het is het Afrika's tweede grootste olieproducent. Um, wat je wat ook meteen opvalt als je hier komt, is de, uh, je ziet overal om je heen dat Angola midden in de wederopbouw zit. In 2002 is de Angledische burgeroorlog afgelopen, die duurde 27 jaar. Uh, dat heeft het totale land verwoest, maar sinds 2002 is er een enorme bouwboom uh, hier gaande. Dus uh, je ziet overal gebouwen worden uit de grond gestampt. Um, de skyline van Luanda Bay verandert echt uh, nou ja, ieder, iedere maand bijna, uh, zie je daar weer nieuwe gebouwen verschijnen. Uh, ja, dat zijn de dingen die als eerste opvallen als je hier aankomt. Ja, er is ook veel corruptie. Dus er waren ook protesten hè, in Angola, geïnspireerd door de Arabische Lente. Wat, waar waar ja. waren die protesten tegen gericht? Uh, tegen de regering. Uh, de huidige regering uh, van president Constantos Santos die zit al 35 jaar. Nog steeds, hè? De en... oude rebellen, de revolutionairen die dus hebben gewonnen destijds. Klopt, ja. de, de MPLA. -regering. MPLA, precies. Uh, maar er is uh, ja, inmiddels aardig wat onschreden in het land ontstaan. En de Arabische lente heeft uh, bepaalde groepen hier geïnspireerd om zelf ook tegen de regering uh, te protesteren. En dan zijn de protesten hier wel veel kleinschaliger hoor. Dus... Het begon met 12 mensen in maart. Er zijn inmiddels, als ik het goed heb, vijf protesten geweest. Niet zelfs in aantallen toenamen. En de, het afgelopen protest, er waren honderden mensen bij betrokken. En ik heb zelfs een getal van duizend gehoord. Maar dan nog is dat natuurlijk vrij kleinschalig. Oké, okay, laten dat we even teruggaan naar Mauro. Ja. Um, uh, een land met grote verschillen tussen arm en rijk... Olie, uh, uh, een stad die elke dag lijkt te veranderen... waar elke keer weer nieuwe gebouwen uh, de, uh, verrijzen. Maar wie gaat hem opvangen uh, als hij daar naartoe gaat? Uh, dat hangt er vanaf of hij gedwongen teruggaat of vrijwillig terugkeert. Um, als je gedwongen teruggaat naar Angola... dan zijn er eigenlijk geen mogelijkheden voor opvang. Er zijn wel wat particuliere initiatieven... maar daar moet je niet al te veel van verwachten. Um, als hij vrijwillig terugkeert, dan heb je hier uh, de Internationale Organisatie voor Migratie zitten. En een andere uh, instantie, dat is Maatwerk bij het terugkeer van Cordate. En dat zijn twee. is een grote ontwikkelingsorganisatie in Nederland, hè? Uh, ja, ja. ja, ja. Um, en, en die twee instanties die, die, uh, begeleiden mensen bij het vinden van werk voornamelijk. Um, mits de, de, de terugkeerder vrijwillig is, is teruggegaan naar Angola. Ja, wat, wat, wat zijn zijn kansen? Hoe schat je dat in? Uh, dat, dat is lastig, want voor, voor zover ik begrepen heb... heeft hij helemaal geen contacten meer met zijn familie hier. En, en geen, uh, Ook niet die met, met die moeder? Meer. Ja, dat, daar, daar ga ik niet al te veel op in, want ik ken de details niet. Maar in het algemeen kan ik zeggen... Um, mensen die hier goede contacten hebben... Uh, mensen, vooral mensen die uit een goede en dan bedoel ik een rijke familie komen, die komen hier gewoon goed terecht. Dat, dat is heel simpel. Uh, als je hier geen sterke familiebanden hebt of, uh, of je komt uit een hele arme familie, dan, dan is het ontzettend lastig. Met name als je geen goede opleiding gevolgd hebt. Ja. Mauro is pas 18, dus um, hij spreekt waarschijnlijk Engels, dat is een heel groot voordeel, maar hij heeft nog geen studie gedaan. Dus dat zou wel eens een, uh, een probleem kunnen zijn. Ja, hij moet dus gewoon flink gaan studeren. Ga je hem opwachten als hij naar, naar uh, Angola mocht gaan? Ga je hem op het vliegveld opwachten om, uh, om met hem een verhaal te gaan maken? En dat uh, ben ik al plan, inderdaad. Goed. Ja. Dan horen we vast nog van je, Lula Arends, Hartelijk dank vanuit Luanda in Angola. En VPRO's Fineke Diamant maakte in 2008 al een uitgebreide reportage... over de terugkeer van andere Mauro's, andere minderjarige uitgeprocedeerde Angolezen... die naar hun land dus terugkeerden. En die reportage kunt u beluisteren op www.villavpro.nl. En dan China... We staan nog even stil bij de al dan niet bezoren eurocrisis. Gaat China de eurozone meehelpen redden? De Chinese staatsmedia lieten vandaag al weten... dat Europa China niet moet zien als de grote redder. Dus dat is al een tegenvallen voor bijvoorbeeld... president Sarkozy van Frankrijk. Jullie moeten het uiteindelijk echt zelf gaan doen... kopte Xinhua, het grootste Chinese persbureau. Jonathan Holslag van de Vrije Universiteit in Brussel... adviseert de Europese Unie als het om China gaat. En hij is geen voorstander van de miljardensteun... Uit Peking aan Brussel. Hij schreef de Chinese premier Wen Jiabao daarom een brief. Beste mijn heer Wen, ik weet dat u trouwde debatten in Europa volgt... en sta me daarom toe een nederig verzoek te doen. Koopt u alstublieft onze obligaties niet op. Als u echt om Europa geeft, dan zou u China ons niet laten aandoen wat het de Verenigde Staten aandeed. Namelijk, steun geven aan kortzichtig beleid om de munt sterk te houden, ten koste van de reële economie. Als u echt begaan bent met hervormingen in uw eigen prachtige land, dan wilt u uw laatste maanden als premier wel gebruiken om de roekeloze investeringen, en de excessieve steun aan exporterende bedrijven te beteugelen. Dat zal niet makkelijk worden. Hebben China en Europa trouwens niet allebei belang bij stabiliteit? En dus is het besluit dat beide kampen voortgaan zoals ze bezig waren... en uw land er alles aan doet om de productie op te drijven... terwijl wij dan weer aangemoedigd worden om op krediet de overschotten te absorberen. Vandaar is het bijna vanzelfsprekend dat u gemoedelijk zult knikken als onze gezanten u vragen de eurozone te redden. Maar mijn heer Wen, als u vasthoudt aan een beleid dat intrinsiek gebrekkig is... dan schuift u de kosten om het aan te passen door naar de volgende generatie. Mijn generatie. Geld steken in de eurozone is als narcose toedienen... terwijl de chirurgen eigenlijk niet weten hoe ze de patiënt moeten behandelen. Ik hoop dat u hierover na wilt denken. Met zeer vriendelijke groeten vanuit Brussel, Jonathan Holslag. Tot zover de brief van China-kennen Jonathan Holslag, voorgelezen door Jasper Fakkert. Niet alleen experts hebben hun twijfels over Chinese steun aan de EU. Ook Europarlementariërs zijn verdeeld. Onze Brussel-watcher Fred Strobans peilde de meningen. Allereerst die van GroenLinks'er Bas Eickhout. Nou ja, kijk, China heeft ook Amerikaanse staatsobligaties in handen. Dus op zich dat een China misschien straks obligaties gaat opkopen, hoeft niet per se... ...heel erg te zijn. Het gaat mij vooral meer om het politieke signaal dat wij aangeven. Dat de regeringsleiders hiermee geven. En dat is gewoon eigenlijk een brevet van onvermogen. Dat is het. Ze kunnen niet de eigen problemen oplossen... ...en dus wordt China ingevlogen. Ja, en je weet nooit precies wat voor voorwaarden China weer gaat. Eh, eisen daaraan. Kortom, zorg nou eens dat je je eigen oplossingen goed voor elkaar krijgt. Corinne Wortman, de Europese Unie laat er geen gras over groeien. De deur is opengezet voor China om te investeren in de Europese schuld. En de grote baas van het EFSF, van het noodfonds, is al in Peking om te onderhandelen. Goeie zaak? Ja, we moeten op een creatieve, maar wel verantwoorde manier de leencapaciteit van dat noodfonds vergroten. En laten we wel wezen, Nederland is de grootste investeerder in Roemenië, investeert veel in de Verenigde Staten. De Chinezen hebben al voor honderden miljarden, vele honderden miljarden aan uh, uh, Amerikaanse uh, staatsleningen in bezit. We leven in een globaliserende wereld. En ik wil dat we voor ons steunfonds niet alleen terugvallen op onze belastingbetaler. Maar ook gebruik maken van het geld wat er gewoon in de markt is. Want dat is gewoon veel handiger. Anders moeten we weer, weer terug naar onze Nederlandse belastingbetaler. Dus helemaal zonder risico? Dat is zonder risico, omdat dat aan duidelijke voorwaarden wordt verbonden. En kijk maar naar wat er, waar de Chinezen overal hebben in geïnvesteerd. Ook in de Verenigde Staten, in die staatsobligaties. Nou, ik hoor daar nooit problemen over. Hans van Baalen. China heeft heel veel geld over. China spaart enorm, de Chinezen sparen. Dus ik heb er geen probleem mee. Als zij dat voor een deel gebruiken om te investeren zeg maar, in het noodfonds... of in ieder geval investeren in de Europese schulden... we moeten wel beseffen dat China is niet een democratie is. Uh, dus die hebben daar meer dan commerciële bedoelingen mee. Commercieel is gewoon dat ze daar geld op verdienen. Nou, dat mag, een vrije wereld. Maar ze zullen ook politieke invloed willen hebben. En ik zeg, uh, economisch gewin is prima. Dat hoort bij de internationale handel, in het investeren, in het uitlenen van geld. garant staan... Maar ik ben tegen een uh, versterkte politieke invloed van China in Europa. Dus ik zeg een deelname is goed, maar hou het binnen uh, de grenzen. Gerbrandie van D66. Het noodfonds in Europa moet meer vuurkrachten krijgen. Het moet een bazooka worden. Nu wordt een trucje bedacht. Er wordt daar een fonds naastgezet waar ook andere, andere landen bijvoorbeeld in kunnen investeren. En natuurlijk, iedereen longt naar China. Als iemand nog bewijs zoekt voor de nieuwe verschuivende machtsverhoudingen in de wereld, dan uh, zie je dat hier wel aan. Ik denk dat het geen slecht idee is. Chinezen hebben jarenlang de Amerikaanse consumptie meegefinancierd. Dat kunnen ze nu ook in Europa doen. Maar we maken ons wel kwetsbaar in Europa. Want de Chinezen zullen daar ook wel iets voor terug willen hebben. Het geeft ons veel minder de mogelijkheid om kritisch te zijn naar China... op het gebied van mensenrechten bijvoorbeeld. Want dan kunnen de Chinezen zeggen van nou jongens... dan halen wij toch onze, onze euro's weer terug. Um, dus dat, dat is wel een gevaarlijke ontwikkeling. En Europa had het natuurlijk helemaal niet zo ver hoeven laten komen... als het veel eerder gewoon de besluiten had durven nemen die nodig waren. Tot zover Fred Stroopans vanuit Brussel. En de Chinese president Hu Jintao is eind deze week in Frankrijk voor de G20. De mogelijke samenwerking tussen Peking en Brussel zal dan zeker worden besproken. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Gaan we verder met het derde en laatste deel van onze serie Arabische Herfst. Vandaag Bahrein. Ook in dit kleine golfstaatje ging de bevolking begin dit jaar de straat op. Na een bloedig ingrijpen van de politie... en het te hulp schieten van troepen uit buurland Saoedi-Arabië... is het stil rond Bahrein. Journalisten en mensenrechtenorganisaties wordt de toegang tot het land geweigerd. Waarom mislukte de revolutie? Rick Delhaas sprak allereerst met Paul Aarts, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij kwam vanmorgen terug uit Bahrein. Paul Aarts, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. U bent net terug uit Bahrein, vanochtend. Um, Journalisten en... Mensenrechtenactivisten mogen er niet in. Hoe hebt u daar rondgelopen? Uh, met een toeristenvisum. En heb me dus niet zo gedragen als toerist. Maar ik heb natuurlijk vooral heel veel gesprekken gevoerd... met uh, mensen uit de oppositie, maar ook met mensen uit het regeringskamp. Wat je merkt is dat uh, uh, het eigenlijk heel rustig is, in mijn name. Men zegt wel dat de sfeer gespannen is. Maar als je daar als buitenlander rondloopt dan merk je daar niet meteen zo heel veel van. Nou, er is een groot verschil tussen de hoofdstad en het platteland. Ja, ik ben inderdaad uh, met iemand um, van de al wifak partij dat is de grootste Saïdische partij die zich uh, keert tegen het regime... Uh, ben ik het platteland opgegaan, met name ten westen van Manama. Daar liggen hele grote Saïdische dorpen, kleine stadjes eigenlijk wel... Heel erg verwaarloosd. Het contrast is enorm groot... Uh, met de Soenitische uh, buurten of dorpen. En wat je daar ziet is enorme armoede, uh, geen geasfalteerde straten. En het is echt uh, volgeschreven met leuzen... die doorgaans niet weggekalkt zijn. Dus dat betekent ook dat daar de overheid... niet echt zoveel greep heeft als ze in de hoofdstad zelf heeft. Is het een sociaal probleem? Is het een probleem Van die Shiïtische meerderheid, die een soort tweede rangs burgers zijn? Ja, volgens mij moet je dat wel uh, constateren. Um, volgens mij blijkt het ook uit allerlei onderzoeken en gegevens dat de Shiïten gewoon een tweede rangs zijn en uh, in alle opzichten benadeeld worden ten opzichte van uh, hun Soenitische uh, landgenoten. Ja, maar dat is niet het enige, want er zijn ook Soenieten die de oppositie hè, of de opstand Zeker. steunen. Zeker, ja. Nee, dus, en dat zijn er heel wat ook. Want dat wordt wel eens vergeten. Hè. Men zegt dan altijd het is soenieten versus shiieten... maar dat is veel te simpel. Wat heeft de regering gedaan uh, nadat de opstand was neergeslagen in maart? Nou, op verschillende manieren. En Ze hebben een, zeg maar een, een uh, wortel- en stokbenadering gehanteerd. En De wortel was het aanbieden van een dialoog. Dat is tot twee keer aangeboden door de kroonprins... Die zoals hij doorgaans wordt gezien, uh, hervormingsgezind is. Maar de oppositie heeft dat uh, geweigerd vanwege de gebeurtenissen... en de enorme gewelddadige gebeurtenissen. Dus dat uh, liep op niks uit. De, de stok uh, die gehanteerd is, is uh, heel manifest. Er zijn uh, in de afgelopen tijd heel veel Saitische moskeeën... Uh, met de grond gelijkgemaakt... Zogenaamd omdat ze geen vergunning hadden om ze te bouwen. Maar sommige van die moskeeën stonden al decennia, dus dat sloeg eigenlijk nergens op. En wat we zien is dat er een soort, ja, noem het toch maar, zuivering plaatsvindt van shiiten. Zowel in het overheidsapparaat, de hoge functies, daar vliegen shiiten daar dagelijks uit. In het bedrijfsleven, de grote contracten die voorheen nog wel naar shiitische zakenlui gaan... die gaan nu uitsluitend nog naar Soenieten. Dus shiiten worden daar ook weggewerkt, zeg maar... En het meest schokkende wat ik heb gezien... is dat er uh, barrières, kleine muurtjes worden opgeworpen... Uh, om Sunnieten en Sjiiten uh, te scheiden van elkaar. Dus een, een vorm van segregatie uh, wordt nu vanuit de overheid uh, doorgevoerd. Ja, waar, waarom worden die muren daar neergezet? Is, is daar gevochten? Voor zover ik het heb kunnen zien, op één plek... daar was niet gevochten. Uh, daar is gewoon de, het Sjiitische dorp gescheiden van het Sunnitische dorp om het contact tussen die twee uh, simpelweg te bemoeilijken. En Het etische dorp is een arm dorp, uh, weinig geasfalteerde straten... Ja, dat springt meteen in het oog. En uh, het dorp aan de andere kant ziet er gewoon veel beter uit. We bellen met Nabil Radjab, directeur van het Mensenrechtencentrum in Bahrein. Hoe is volgens hem de situatie? Het is een de situatie is gespannen en verslechterd, vertelt Nabil Rajab. Er worden nog dagelijks mensen gearresteerd en mensen in de gevangenis worden gemarteld. Er vinden nog altijd invallen in woonhuizen plaats, midden in de nacht. Sinds laatste maart, ik zou zeggen dat er 4000 mensen in en uit waren. En 4000 mensen is a lot. Volgens Rajab zijn er sinds maart in totaal zo'n 4000 mensen opgepakt. En dat is veel op een bevolking van 600.000 zielen. Op dit ogenblik worden er nog zo'n 6 à 700 mensen vastgehouden. En er zijn straffen uitgesproken, variërend van een jaar tot levenslang. En zelfs de doodstraf is opgelegd. Tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in september... prees de Amerikaanse president Obama Bahrein met de stappen die zijn gezet op de weg naar hervorming... en het nemen van verantwoordelijkheid. Ook al voegde hij eraan toe dat er nog meer moet gebeuren. Wat vindt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch van die uitspraak? Joe Stork We that was very inappropriate of the president Hij vindt het zeer ongepast van de president, want er zijn nauwelijks stappen gezet om te hervormen en al helemaal geen om verantwoording af te leggen. Ook Nabil Rajab, de mensenrechtenactivist uit Bahrein is verontwaardigd over de dubbele standaard die wordt gehanteerd. I think we are pay paying the price of Mr. Obama, standard Volgens hem betalen de mensen in Bahrein de prijs voor de dubbele moraal die Obama hanteert in de buitenlandse politiek. Zij horen ook wat er wordt gezegd als het over Syrië en Libië gaat en zijn het daar hardgrondig mee eens. Maar als president Obama het over Bahrein heeft, prijst hij de hervormingen. En, zegt Rajab, president Obama weet heel goed... dat er helemaal geen sprake is van hervormingen. Het leger vermoordt haar eigen burgers op straat... omdat ze om democratie, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten vragen. Is er volgens Joe Stork van Human Rights Watch een kans op een gesprek tussen de regering en de oppositie. Hij ziet de regering geen opening bieden voor dialoog. De dialoog van maart na het opbreken van de protesten was een lachertje. Maar uiteindelijk zal er toch sprake moeten zijn... van onderhandeling tussen de partijen. En niemand weet hoe lang dat op zich laat wachten. Nou, uh, wonen er maar zo'n 600.000 mensen in Bahrein. Ja, er wonen er wel wat meer, maar dat zijn vooral buitenlanders. Maar ja. 600.000 Bahreini. Uh, ja, een landje van niks, zou je zeggen. En mm. toch is het verschrikkelijk belangrijk, ook voor allerlei buurlanden... Mm -hmm. Nou, het is in de eerste plaats natuurlijk belangrijk voor de Verenigde Staten... omdat, nou, dat weet iedereen intussen wel, de vijfde vloot daar gelegen is. Het is dus een strategische hè, Een van de vijf strategische bondgenoten van de VS in het Midden-Oosten. Nou, en dat telt natuurlijk. Maar het is er nog belangrijker voor het grote buurland oed arabië dat natuurlijk ook een aantal Sjiiten kent. En die wonen eigenlijk vlakbij de Sjiiten van Bahrein, zou je kunnen zeggen... Dus Saudi-Arabië heeft er alle belang bij om het uh, Soenitische systeem, of de, so de dominantie van de so Soenieten in Bahrein, om die in stand te houden. En ervoor te zorgen dat Shiiten daar niet een, een, een meerderheid in het bestuur zouden krijgen. Want dat zou natuurlijk een geweldige inspiratie kunnen zijn voor de Saoedische Shiiten. Dus dat willen ze uh, niet laten gebeuren. En ze doen er ook heel veel aan om dat niet te laten gebeuren. Ja, en zij financieren eigenlijk. Heel Bahrein, zo'n beetje. Dit is dus gewoon een, een, een, een zaak die uh, bekend is bij iedereen. Dat Bahrein eigenlijk aan het uh, uh, infuus hangt, uh, om het zo maar te zeggen, van Saoedi-Arabië. Bahrein drijft op Saoedische fondsen. Ja. ja, maar dan is de conclusie toch snel getrokken: hier gaat voorlopig niks veranderen. Voor ik ben natuurlijk maar heel kort geweest. Uh, en op grond van die, uh, van die korte impressies... maar ook op grond van de mensen met wie ik langer gesproken heb daar... en een beetje studie daaromheen... is het volgens mij een enorme impasse. En uh, uh, daar komen ze voorlopig niet uit. Nee, ik denk het niet. Ja, de verandering moet misschien toch ook van buiten komen. Druk van buiten. Ja, maar daar zijn ze heel somber over. Ik heb, ik heb die vraag aan iedereen gesteld... Wat, uh, uh, wat vind je dat de Verenigde Staten doet? Wat vind je wat de Europese Unie doet? En dan wordt er altijd een beetje uh, gezegd... ja, we horen wel steeds allerlei declaraties en verklaringen... maar dat zet helemaal gezoden aan de dijken. Er moet echt veel hardere pressie komen. Maar tegelijkertijd beseffen ze dat die pressie er niet zal komen. Juist vanwege dat strategische belang van, van Bahrein. Tot zover Rick Delhaas over het Siense machtsspel rond het golfstaatje Bahrein. En als laatste hoorde u Paul Arts, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland van de VPRO. Wilt u deze uitzending terugluisteren? Ga dan naar www.villavpro.nl. En we hebben ook een app, die kunt u downloaden. Dan kunt u op uw iPhone of iPad alles afluisteren... wat de VPRO zo de afgelopen jaren heeft gemaakt en ook dit programma. En dan is er ook nog een nieuwsbrief. En die kunt u op de site uh, kunt u zich daarop abonneren. En dan nu Panama. Dat land, beroemd van zijn kanaal... ligt op de, het kruispunt van twee oceanen en twee continenten... en is bezig uit te groeien tot het Singapore van Latijns-Amerika. De wereld vecht tegen een crisis, maar in deze voormalige bananenrepubliek... kunnen de spiegelglazen wolkenkrabbers niet hoog genoeg zijn. De verbreding van het Panama-kanaal trekt kapitalen aan uit de hele wereld. En Nederland doet mee. Later deze maand wordt een Nederlandse ambassade geopend... en verhoogt KLM het aantal directe vluchten.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 Toen was ik hier ook en de stad is onherkenbaar veranderd. Alsof er een nieuw Singapore uit de grond is geschoten. En het einde is nog niet in zicht, want het kan natuurlijk altijd nog hoger. Ik ben onderweg naar architectenbureau Mayol en Mayol en die zijn bezig met de hoogste toren ooit in Panama. Ontworpen door een jonge Nederlandse architect, Erik den Eerzalen. Je ziet het souterrein hier, wat toch wel opmerkelijk is voor een architectenbureau dat uh, zo'n hoge toren gaat bouwen. de ene wolkenkrabber is nog hoger dan de ander, maar jullie gaan nog hoger dan al die andere bouwen. Ja, ja dat was ook een van, de, een van de vragen in de competitie die we gewonnen hebben voor de parermeester overheid, om een echt een icoon voor de overheid, een financiële toren zoals je in heel veel steden in de wereld hebt. En het moet niet alleen de hoogste van Panama worden, maar ook van heel Latijns-Amerika. De hoogste staat al in Panama op dit moment. Die zijn ongeveer 290 meter. En deze wordt? En deze wordt 350. Oké. Okay. Ja, dus we gaan er nog een 60 meter bovenop. Laat eens wat zien. Ja, we zien hier eerst wat, wat beelden van Panama. Het Panama-kanaal, de, de schepen die voor de kust van Panama liggen. Daarna zoomen we langzaam in op de, op de stad, de skyline van, van Panama, die eigenlijk uniek is voor heel Latijns-Amerika. En daar hebben we het, het gebouw al ingemonteerd. Dus dit is de situatie hoe het gaat zijn in 2013, 2014. En daar staat hij al, hè? Ja, daar staat hij al. Dat is netter. Sander Temmink, u bent vastgoedondernemer. De wereld zucht onder een financiële crisis, maar hier in Panama is the sky the limit. Hoe is dat te verklaren? Panama heeft zich de laatste 15 jaar goed ontwikkeld. Panama is van oudsher bekend als land dat onder de regering stond van Noriega. Maar dat is eigenlijk al heel lang geleden. Mensen uh, vergeten dat vaak. Het is geen Bananenrepubliek. Sterker nog, Panama wordt vergeleken met Singapore. En als je er overheen vliegt, dan zie je dat er uh, honderden high-rises zijn. Uh, wolkenkrabbers. Panama heeft een dollar-economie, dus je betaalt gewoon met dollars. Het is politiek stabiel, jaren zoals ik zei. Je hebt de vrijhandelszone, die enorm groot is. Het is het tweede grootste banking-district ter wereld. Je hebt het kanaal, waar uh, dagelijks vele schepen doorheen varen. Er komt heel veel handel uit voort. Toerisme is booming. Panama is veilig. Het heeft de laagste uh, crime rate uh, van uh, Centraal-Amerika. Het heeft de Atlantische Oceaan en het Pacific uh, ook nog eens. Uh, ja, wat dus... wil je nog meer? Ja. ja, ik kan nog een tijdje doorgaan. <laughs> het land is gigantisch gegroeid. De ja. economische groei is 7% per jaar? Ja, gemiddeld is het rond uh, 8% uh, geweest. Nou blijkt het dus ook specifiek de interesse te trekken van Nederlandse ondernemers. Ja. Uh, hoe is dat te verklaren? Alleen de kanaalverbreding al heeft natuurlijk heel veel ingenieurs nodig, technische mensen, en die heeft Panama niet. En je ziet dan ook dat hele grote baggerbedrijven, zoals Boscales bijvoorbeeld, zich, zich daar gevestigd hebben. Er worden havens gebouwd en er worden eilanden aangelegd, dat doet Boscales dan ook. Ik heb zelf Zadelhof op bezoek gehad, Vastgoed Nederland op bezoek gehad, Stichting Hoogbouw. Het is ook niet zo vreemd, dus eigenlijk dat er straks, als je ziet dat Latijns-Amerika heel veel ambassades gaan sluiten, een stuk of drie. Vier, dat daar nu juist een ambassade geopend gaat worden? Nee, want, uh, vanwege die opportunities, maar ook omdat er een, uh, een goede match is tussen de activiteiten van Nederland en Panama. Van oudsher zitten wij als Nederland in handel, transport en hetzelfde geldt voor uh, Panama. Ja, er is een, dat is een natuurlijke hub. Ze noemen Panama ook de Hub van die Amerika's. En een groot deel van, die, uh, van de transport gaat naar Nederland, naar de Rotterdamse haven. Dus een natuurlijke link. Veel kapitaal stroomt naar Panama dankzij hoge verwachtingen van het nieuwe Panama-kanaal. De uitbreiding van de waterweg moet de voltooiing worden van Panama's ambitie, de Hub of the Americas, te zijn. Op het kruispunt van twee oceanen en twee continenten. Wij varen nu op het bestaande kanaal. En als wij terugkijken, zullen de in de toekomst de schepen hier rechts afslaan en het nieuwe, nieuwe kanaal ingaan. Op een bootje op het Panama-kanaal met Bart Roelenveld manager van Boscalis hier in Panama, in de richting van de plaatsen waar Boscalis aan het werk is. Aan beide kanten van het kanaal zien we steile rotsen, waar 120 jaar geleden met veel pijn en moeite dit kanaal doorheen is gegraven. Je ziet bovenin de zachte kleilaag, makkelijk te ontgraven. Wat dieper aan het talut zie je de harde rots. Ja, er zit gewoon een hele grote variatie. in klei en gesprongen rots. Ja. We lopen nu op het baggerschip van Boscales, rondgeleid door Armando Rodriguez. Rodriguez, hij is de kapitein van het schip en kapitaan La Cabina de Operaciones. Operatiecentrum van de hele baggerwerkzaamheden hier. Er komt hier nu een enorme graafschip boven water, vol met modder, water. ...wat stenen en die gaat hiernaast in een schip. En zo wordt het Panama-kanaal uitgediept voor grotere schepen... ...die straks vanaf 2014 hier het kanaal moeten passeren. Ondertussen komt hier aan de andere kant een gigantische oceaan schip langs vol met containers. Dat zijn echt reuzen. Hier en daar zes verdiepingen aan containers op dek. Nu nog van het, de oude afmetingen, de Panamax, die hier nog door de sluizen passen... ...maar in de toekomst nog groter zullen worden. Het is het grootste, maar niet het enige megaproject in Booming Panama. Er komen ook nieuwe havens, een groter vliegveld en een metro. En nu het strand is volgebouwd met wolkenkrabbers... bouwt Boscalis voor de kust kunstmatige eilanden... waar miljonairs zich met hun motorjachten kunnen terugtrekken. Toch is er iets vreemds aan de hand. Wie naar boven kijkt, waant zich in Manhattan... maar wandelt tegelijkertijd onherroepelijk in een openliggende put... Tussen de torens liggen de kapotte stoepen en de armzalige woningen van het Panama dat ik ken van tien jaar geleden. In het hartje van het glimmende businesscentrum ligt de arme wijk Bocca la Caga. Op het laatste stukje onbebouwd strand houden traditionele vissers stand tegen de hoogbouw. Een pièce de résistance tegen het oprukkende kapitaal. Aí estaban todos los pecados puse ese hier uh, omringd door uh, door offices in de uh, Bocca caja. siempre no tiene omringd la espada, We zitten de helemaal omringd door. kijk maar om je heen. Ja, helemaal ja, ingebouwd. En uh, achter mij de houten sloepjes, waar ze de zee mee op gaan. Hay un problema grande ahora mismo porque te han querido venir a comprar. Ze willen hier de zaak opkopen. Grande, grande inversionista, pero. Goed te investeren. Nou, mensen willen niet weg hier. Quieren ver pagar como no sacan de aquí que sería de los pecadores de los. Ze willen de zaak hier opkopen en uh, ja, wat moeten wij dan? Wij leven hiervan. van, wij, wij wonen hier en uh, ze willen ons hier uh, uitkopen. Wat, wat, wat bieden ze jullie in ruil voor dit, deze groep? 100.000 dollar. 100.000 dollar per huis hebben ze ons geboden. Esos 100.000 dólares no la casa nadie aquí porque aquí nosotros dependemos del mar. El mar no da vida todos los días. Maar ja, wij leven van de zee. Waar moeten we dan heen? Dan hebben we 100.000 dollar. En in jaar is het weg en heb je niks meer. Por eso we dependemos de la pesca. Por eso. Wat wij willen is vissen. Die 100.000 kan ik nog niet eens een appartement van kopen in een van die torens daar. Zeg maar dat ze, dat ze niet hoeven te komen, want we gaan onze wijk niet verkopen. In de, midden in de stad, op een terras langs een drukke weg. Met uh, Raul Moreira, hij is uh, econoom en voorzitter van het college van economen hier in Panama. Een vraag over die economische groei, meneer Moreira, is... ...heeft die enorme explosie van de economie ook bijgedragen aan een eerlijke verdeling? Heeft iedereen evenveel geprofiteerd van die economische groei? Het lijkt erop dat er nog steeds twee Panama's zijn. Degenen die het meest geprofiteerd hebben, dat zijn helaas de mensen die al de hoogste inkomens hadden. Eso hace que Panamá tenga una de las peores distribución de riqueza del mundo. Entonces, uh, heeft ervoor gezorgd dat uh, Panama een van de landen is met de, de grootste ongelijkheid in de wereld. We hebben hemos avanzado en temas sociales, se ha disminuido algunos eh, los niveles de pobreza han diminuido. We hebben op sociaal is in sociaal thema wel veel vooruitgang geboekt en uh, ook uh, de armoede is minder geworden, pero la igualdad aumenta. Maar de ongelijkheid is gegroeid. Hier rond het universiteitsterrein is een soort oorlog uitgebroken. Demonstrerende studenten, overal ME, traagasgranaten. Er staan hier een stuk of dertig studenten, meestal met rode T-shirts aan, Che Guevara, hamers en sikkels. En met zakdoeken voor de ogen en de neus om dat traagas een beetje tegen te houden. Prikt toch nog behoorlijk in de ogen. Ah. Sí, es protestando en contra de la economische beleid Door a cabo por el gobierno de Ricardo Martinelli. Martinelli van de president. Policía llegó disparando. Policía te schieten Met Metse kogelbom en en er zijn verschillende studenten We zitten hier voortdurend met verhoging van de prijzen, de criminaliteit neemt toe. En, ...en bovenal de corruptie van, van de, de politici. Maar, mira, bien, la ciudad de Panamá ya está creciendo en la economía. Het ziet, het ziet er fantastisch uit als je hier komt. Het gaat toch hartstikke goed. Se ven construcciones, pero los sectores humildes siguen viviendo en los niveles de pobreza... ...que no alcanza para vivir. Je ziet inderdaad overal de, de, de kantoren in de lucht schieten... ...maar de gewone mensen, die profiteren daar niet van mee. Campesinos, los indígenas... De boeren, de, de Indianen. heel moeilijk. is incertidumbre We hebben hier een kanaal dat miljarden genereert. En tegelijkertijd hebben we al die nationale instabiliteit en problemen je ziet hoeveel geld er binnenkomt als je die 2 miljard inkomen van het kanaal... als je dat omrekent per maand 167 miljoen en per dag 5,5 miljoen zo ongeveer... dan denk je, nou, daar zou iedereen toch van goed van moeten kunnen leven. Als je dat omrekent, ook die 5,6 miljard die ik net noem, als je die omrekent per capita... dan denk je, daar moet iedereen toch wel een goede aan kunnen verdienen. Nou, dat is wel een heel goed plan opgesteld door de overheid. Er wordt 15,6 miljard dollar geïnvesteerd in de komende vijf jaar. Met name in hospitaals en ook infrastructuur zoals wegen, et cetera... Uh, ziekenhuizen. Maar ja, die zijn er dus op dit moment niet. En uh, dat is natuurlijk wel heel uh, uh, jammer. Want het blijkt dus dat. de Indianen, zeg maar, in, uh, in Panama. Die heeft, 85% van de Indianen hebben niet genoeg calorieën per dag. om een goed, uh, voor een goed dieet. En dat is natuurlijk wel droevig. Uh, dus er is nog heel veel uh, te verbeteren in die zin. U hoorde een reportage vanuit het Midden-Amerikaanse Panama... gemaakt door Edwin Koopman. En de laatste spreker die u hoorde was Sander Temmink, vastgoedondernemer. Meegeluisterd heeft Han ten Broek, VVD-woordvoerder Buitenlandse Zaken. Meneer ten Broek, wat vindt u ervan dat we een ambassade in Panama krijgen? Ja, ik moest daar ook eerst even. Ik kijk ook eerst even van op. Maar het past eigenlijk wel heel goed in het beleid dat Oerie Roosentaal nu aan het voeren is. Waarbij die bij de herschikking van alle posten. Nederland heeft ontzettend veel ambassades, relatief veel, vergeleken met landen van dezelfde omvang, ook de economische omvang. Maar als je kijkt wat de betekenis is van Panama, en dat kwam ook in uw uitzending natuurlijk sterk naar voren, dan snap je dat wel. Panama is niet alleen het Panama-kanaal, wat natuurlijk verbreed wordt. Maar het is ook de. de het brandpunt van de kolon vrijhandelszone die aan één mond van het kanaal zit. En dat is op één na grootste vrijhandelszone ter wereld na Hongkong. En daarmee de grootste van de Amerika's. Dus als je ergens wil zitten om je belangen te verdedigen. Nederland heeft grote economie. Handelsbelangen, weet hij over. Bij Rosita gaat alles over de handel, toch? Nou, dat is, dat is een beetje... Uh, het gaat in, bij Nederland al heel lang om de handel. En, um, en daar hebben we sinds we weinig... onze welvaart aan, uh, aan te danken. Ja, en, uh, dus maar ik dit... zou me daar niet voor schamen als ik u was, hoor. Mm, nou ja, ik ben journalist. Ik, ik schaam me helemaal nergens voor. Maar het Gelukkig gaat... Wij <laughs> um, bekend overigens. <laughs> vijf ambassades in Latijns-Amerika gaan dicht. Panama ja. gaat open. Als ik mijn oor te luisteren leg bij een hoogleraar, Michiel Bout... die het echt verschrikkelijk vindt dat bijvoorbeeld Bolivia dichtgaat. Een hele grote ambassade waar we hele grote ontwikkelingsmiddelen ontwikkelingsprojecten altijd hebben gehad. Hij zegt, waarom gaat dat ding dicht? Kunt u dat begrijpen? Ja hoor, dat kan ik heel goed begrijpen. Kijk, het nieuwe Nederlandse beleid is uh, inderdaad wat sterker gefocust op economische diplomatie. In het verleden was het uh, de zwaartepunten. Dat is eigenlijk, als je naar de uitgaven van Nederland kijkt, nog steeds zo. Um, uh, grotendeels op ontwikkelingssamenwerking gericht. Uh, dat evenwicht moet toch echt een klein beetje worden hersteld. Ten gunste van die andere belangen die Nederland ook heeft. Uh, sterker nog, die de basis vormen voor onze presentie in de wereld en ook onze, uh, ja, onze belangen. Ja, En daarom gaan een aantal posten die minder relevant zijn... Uh, relevant. Nee, nee. Dit was ja. natuurlijk een hele relevante post. Eh, zeker eh, tot nu toe. Eh, Bout zegt ook, omdat we daar zitten, hebben we daar gascontracten gekregen. Dus ontwikkelingssamenwerking en handel kunnen ook heel goed samengaan. Dat lijkt nu wel erg uit het oog verloren te raken. Nee, dat ben ik volstrekt met u oneens. Um, er moesten in de eerste plaats ook bij buitenlandse zaken gewoon bezuinigd worden. Uh, dat uh, merken alle ministeries. U weet, we moeten een ontzettend bedrag terugbetalen wat we in de bank hebben gestoken. Uh, daar moet iedereen onder, uh, onder mee uh, uh, zuchten. Uh, dat het geldt dus ook voor buitenlandse zaken. En dus gaan we minder ambassades krijgen. En dat zal met name bij de, uh, het enorme aantal ambassades in Afrika... maar voor een deel ook in Midden-Amerika... gelden die uh, zich vooral en alleen bezig hielden met ontwikkelingszaken. Maar wat moet er dan in een land als Guatemala... waar we jarenlang uh, hebben geholpen met het opgraven van mensen... die tijdens de genocide en massagraven belanden... waar we hebben geholpen met het uh, in, in, in, in tact houden van mensenrechtenorganisaties, uh, waar we hebben geholpen met de vrije pers en ga ze maar door... het, het, het verdwijnt gewoon allemaal. Vindt, gaat u dat aan het hart? Maar die hulp is daarmee toch niet verdwenen. De goede werken die u allemaal hier noemt zijn daarmee toch niet ineens... Uh, nou, er zijn de... heel veel projecten die worden stopgezet... wordt mij gezegd door mensen uit het veld daar, ja. ja dus maar gaat u dat aan het hart of niet? Ik bedoel, ik kan, hè, u, ja, ik u, u, Tussen u en roosentaal zit geen centimeter licht. Begrijp ik, dus uw man van uw partij. Maar gaat het u tenminste aan het hart dat er heel veel uh, zinvolle uh, projecten... waardoor de mensenrechten overeind worden gehouden... toch nu lijken te sneuvelen door de bezuinigingen? Het, het, natuurlijk gaat het me aan het hart dat posten verdwijnen. Want in de meeste posten wordt ontzettend goed werk verricht. Dat geldt voor de hele wereld trouwens. Nederland heeft een fantastisch diplomatenapparaat. Eh, en daar zullen er minder van zijn. En dat is altijd vervelend. Eh, maar ook de bezuinigingen op de zorg gaan me aan het hart. Eh, alle bezuinigingen zijn altijd vervelend. Maar ik denk dat hier de goede keuze worden gemaakt. Nederland is nog steeds een prominente speler als het gaat om de mensenrechten. Lokaal, regionaal en in de wereld. We zijn nog altijd een van de grootste bijdragers aan de VN... Overigens ook heel veel hulp die helemaal niet goed is terechtgekomen. Ik denk aan Nicaragua. Um, uh, er zijn trouwens ook wel andere voorbeelden van in Zambia. Um, uh, ja, in, in nou, goed. En daar pakt Rosenthal door. En dat gaat mij uh, ook aan het hart. Want dat vind ik erg goed dat dat gebeurt. T Tot slot, afrondend. Uh, Panama, uh, in die reportage hoorden we dat er ook rellen waren. Veel armoede uh, naast de glitter en, uh, en Ja, dat geldt glitters, voor he? alle landen die u net uh, Dat geldt maar. voor alle landen. Maar wat vindt u ervan dat, er, dat daar die rellen waren? Moet Nederland zich dan ook nog een... Een beetje met ontwikkelingssamenwerking gaan bemoeien, daar in Panama? Uh, meneer Botje, Nederland geeft nog altijd um, ruim 4,5 miljard uit aan ontwikkelingssamenwerking. Een beetje met ontwikkelingssamenwerking bezighouden. Dan moet u toch eens even de cijfers wat beter laten zien. In Panama maken. heb ik het over. Hè? Ja, maar uh, we bemoeien ons nagenoeg met de hele wereld. Uh, en Zeker als het de mensenrechten situaties aan de, aan de orde zijn. Dat zullen we ongetwijfeld ook in Panama doen. Uh, dus u moet nu niet doen voorkomen als Nederland... door nu voor het eerst ook eens wat nadruk te leggen... op die belangen die ons groot hebben gemaakt... Uh, dat we daarmee de rest uit het oog hebben verloren. Bedoel, dan, dan, dan geeft u werkelijk een, een vertekend beeld van de werkelijkheid. Uw reportage kondigt, toont dat overigens ook aan. Hartelijk dank, Hantenbroeke van de VVD. Dank u wel, meneer Bortje. U hoorde... Ve PVD-Tweede Kamerlid Hand ten Broeke. In Den Haag wordt deze maand de begroting van ontwikkelingssamenwerking behandeld... en het nieuwe beleid Welhandel Minder Hulp besproken. De Cubaanse Fidel Castro in zijn inmiddels bekende trainingspak kreeg afgelopen april een staande ovatie van het Cubaanse partijcongres. De 84-jarige communist droeg toen het leiderschap van de partij... officieel over aan zijn... 80-jarige en net zo communistische broer Raúl. Tijdens het congres werd ingestemd met economische hervormingen. Cuba liet het afgelopen jaar ook vele tientallen politieke gevangenen vrij. Het communistische land lijkt voor de zoveelste keer... een wat gematigde gezicht te tonen. Maar wat is de werkelijke praktijk op het eiland? Kees Kortenhof hier in de studio, oprichter van Stichting Glasnost in Cuba. Stichting Glasnost, even kort. Wij houden ons bezig met de ontwikkeling van de mensenrechten in Cuba... Ja, uh, afgelopen week heeft u een boze brief geschreven in de Volkskrant... naar aanleiding van het bezoek van Mariella Castro. Dat is de dochter van de huidige president Raoul aan de Universiteit van, Amsterd Universiteit van Amsterdam. Zij is de voorzitter van het Cubaanse Nationale Centrum voor Seksuele Educatie... en houdt zich onder meer bezig met de homorechten daar in Cuba. Waarom een boze brief? Uh, niet omdat wij niet blij zijn met aandacht voor uh, homo- en lesborechten in Cuba... want dat was hard nodig. Dat waarderen we ook in, in haar. Maar ik... Ik heb uh, tijdens mijn uh, bezoek aan Cuba ook contact gelegd... met onafhankelijke homogroepen die in de hoek zitten. Die zich niet kunnen uiten en die ook kritiek hebben... op uh, uh, enkele punten van uh, Mariella Castro, om één punt te noemen. De geschiedenis van de Cubaanse revolutie kent een zwarte bladzijde. Dat zijn de zogenaamde OMAPs, de uh, dwangarbeiderskampen... waarin veel homo's zaten, maar ook uh, priesters en kunstenaars. gewoon Iedereen die uh, in de eerste jaren van de revolutie uh, afweek... Uh, Mariella heeft aangekondigd, uh, enerzijds dat, het niet, dat we dat niet moeten overdrijven, en anderzijds dat ze het gaat onderzoeken. De dissidenten-homogroepering zegt: van prima, maar we willen meedoen met dat onderzoek, zoals er meer is. Uh ja, heeft u haar iets kunnen vragen daar op de universiteit? De nou, ik... uitpuilende zaal stel ik me zo voor. Ja, de... Mariella Castro daarvoor, al die studenten die een prachtig verhaal afsteekt... Ja. over de zegeningen van Castro's Cuba. Ja, en, en eerst kregen de studenten het woord en vervolgens uh, kreeg ik het woord. Ik heb de vraag gesteld over de, over de kampen. Ik heb een vraag gesteld over uh, de boeken van uh, Reinaldo Arenas... een bekende Cubaanse homo-schrijver die nog steeds uh, verboden is. En uh, toen gebeurde er het volgende. De Cubaanse ambassadeur... Liep snel naar Mariella toe, fluisterde haar iets in het oor, en vervolgens werd er geen antwoord gegeven. Er was ook een Cubaanse uh, dissidente in de zaal, Marta Fernandez, vroeg ook wat aan Mariella Castro, en daar was het antwoord rot op. Ik bedoel, ja. is Mariella Castro gewoon een product van de Stalinistische, keiharde Cubaanse communistische partij? Ja, Marielle Castro behoort heel duidelijk bij uh, de, de, de familie Castro. En, maar ja, niet uh, al die Castro's zijn hetzelfde, want je hebt ook dochter van Fidel, die helemaal afscheid heeft genomen van de partij, die, die, toch? Die is, die, ja. Maar die is ook weggegaan. Precies. Die woont in, die woont in het buitenland. Ja. Maar zij is gebleven. Zij, uh, zij staat ook helemaal in de lijn van de Cubaanse communistische partij en duldt evenals de Castro's die aan de macht zijn geen tegenspraak. En dat is gebleken vrijdag. Ja, laten we het even hebben over uw reis. U bent daarnet geweest. Ja. Uh, naar, de eerste keer naar een uh, ruim twee jaar. Uh, wat heeft u concreet gezien van die economische veranderingen waar, waarover we het aan het begin even hadden? He, Rauw Castro die heeft gezegd, we gaan de teugels laten vieren. Nou, ik, ik heb me afgevraagd toen ik terugkwam. Stel nu dat ik sinds mijn laatste reis niks had gelezen over Cuba. En ik zou naar Cuba zijn gegaan. Wat zou me dan opgevallen zijn? Dan was er eigenlijk maar één ding wat me is opgevallen. De enorme bedrijvigheid, kleinschalige economische activiteiten... in Havana, in buitenwijken en ook op, op, op andere plekken. Van mensen die spullen verkopen. Ik was in de buurt La Liza. Daar komt geen toerist. Dat is een uh, dichtbevolkte uh, volksbuurt. Daar leek het wel uh, vrijmarkt. Allerlei dingen die uh, verkocht werden, maar of die kleinschalige activiteiten bestaande uit de verkoop van uh, frisdrank, kleding... Uh, mensen die een eigen garage beginnen. Uh, pizza's. Met, pizza's, ja, bijvoorbeeld. Uh, of dat uh, de economische problemen kan oplossen, dat is uh, de vraag. Je ziet enkel dat... Maar zijn die uh, staatspizza's nou lekkerder dan de vrije marktpizza's? Nou, ik werd altijd, uh, als ik pizza's... Zitten er meer olijven op de vrije marktpizza's? De of? Cubaanse pizza was vooral beroemd en berucht door de... Uh, keiharde en dikke bodem. En ik heb nu voor het eerst in Cuba ook gewoon uh, lekkere pizza's gegeten. Dus. Maar wat, wat, ja. wat, wat denken de Cubanen? De bestaan natuurlijk niet nee, net als de Nederlanders. Hè. Maar... Wat is de sfeer? Hebben mensen toch een beetje hoop door die hervormingen? Dat ja, ze... ik, ik denk dat er mensen zijn die, uh, die denken aan uh, economische verbeteringen. Die zijn enthousiast, die gaan er tegenaan. Die beginnen hun eigen bedrijfje. Maar uh, die moeten natuurlijk wel voor het eerst in hun leven... ook veel belasting uh, gaan betalen. Als je een paladaar hebt, dat is zo'n dus klein restaurantje... waar je twintig of dertig uh, toeristen mag ontvangen. Die paladarissen mogen tegenwoordig ook uh, mensen in dienst nemen. Dus daar hoef je niet meer alleen met je vrouw en je kinderen in, in te werken. Maar nu was het oktober. Ja, maar, maar dit is allemaal nog steeds op, op, op straatniveau. Maar hebben ze het hoop dat het echt beter gaat met het land? Dat ze bijvoorbeeld naar het buitenland kunnen? Dat nee, ze... dat, dat, nee, dat soort zaken staan eigenlijk op dit moment niet ter discussie. Er, uh, de, het, punt, het is een van de punten die erg belangrijk zijn voor de Kubanen. Het recht om uh, te kunnen reizen. Uh, dat, dat, dat, dat, dat zit er dus gewoon niet in. Ja. Alhoewel er enkele vooraanstaande Kubanen zijn geweest mensen die dicht bij de revolutie staan, de zanger Pablo Milanes bijvoorbeeld, die dat een aantal keren ook in het buitenland aan de orde heeft gesteld, maar versoepeling is er op dat punt niet. Nee, de, uh, bureau Buitenland, uh, redacteur Katie Sheriff uh, interviewde uh, onlangs, of vorig jaar was dat geloof ik maart, vorig jaar, Laura Pollan. Uh, zij was de vrouw van een dissident die vastzat. Um, zij uh, zat in een televisiedocumentaire over de Damas de Blanco, die demonstreren uh, elke week nog steeds in Havana, en die die, die, die uitzending had wereldwijd veel aandacht gekregen. Laten we even luisteren naar een fragment uit het interview met Laura Poylan. Mijn esposo Héctor Macera Gutiérrez, fue encarcelado in marzo del 2003, injustamente. Laura's man Héctor Macera kreeg 20 jaar cel. Hij was een onafhankelijk journalist en leidde de verboden oppositiepartij Partido Liberal de Cuba. Mijn esposo fue condenado a 20 jaar. U zit ook in de documentaire over de dames in het wit. Bent u niet bang voor represailles van het Cubaanse regime? Ik heb niets meer te verliezen. Het belangrijkste is mijn familie en die is zeven jaar geleden al stuk gemaakt. Ik ben absoluut niet bang nu ik in die documentaire meedoe. Juist het tegenovergestelde. Want zo leren heel veel mensen over de hele wereld onze strijd kennen. En krijgen we nog meer solidariteit. Y encontraremos mayor solidaridad. Dat was Laura Poyan, vorig jaar maart. Ze is inmiddels overleden. Hoe belangrijk was zij voor de dissidentenbeweging op Cuba? Ik was in Havana toen ik uh, hoorde dat... Ik wist, ik wist al dat uh, ze ernstig ziek was. En ik hoorde op een uh, vrijdagavond dat ze overleden was. Ik ben toen naar haar uh, woning in San Rafael, in het midden van Havana, gegaan. Daar waren al buren verzameld. Daar was een register, een register, wat getekend kon worden... Je bent dan toch altijd een beetje bevreesd, want het is, een, het is de woning... waar zich de afgelopen maanden allerlei uh, problemen en spanningen hebben voorgedaan. Juist door de acties van uh, de dames de Blanco. Maar iedereen had toch eigenlijk het idee dat uh, de familie van Laura Polan met rust werd gelaten. En, en dat er geen sprake was van politie. Nee, even meer het algemeen. De, uh, hè, er zijn heel veel uh, politieke gevangenen vrijgelaten. Uh, het lijkt er van de buitenkant op alsof het in Cuba op allerlei vlakken beter gaat. Economische vorming een beetje. Met die dissidenten gaat het daar ook beter mee? Of is het eigenlijk gewoon hetzelfde als altijd dat die mensen... absoluut niet de kans krijgen om hun verhaal te doen? En nou, de niet... vrijheid zich te organiseren? Als je het hebt over de politieke dissidenten... misschien moet je zeggen de traditionele dissidenten... dan is er één ding veranderd. Ze worden niet meer uh, veroordeeld zoals destijds in 2003... tot hele lange gevangenisstraffen. Elisabeth Sanchez, een mensenrechtenactivist, die zei tegen mij... dat is een bewuste strategie, we pakken mensen op, 1, 2, 3 dagen... dan hoeven we geen proces te voeren, dan komen er geen vragen van diplomaten... en dan komt er komt geen internationale publiciteit. En bovendien constateer ik dat uh, het zich op dit moment niet alleen maar afspeelt in Havana... maar dat het ook in uh, steden als Guantanamo en Santiago de Cuba vo uh, voorkomt. Oké. Okay. Hartelijk dank Kees Kortenhof. Het is nog niet helemaal snoor daar in Cuba en we blijven het volgen. Graag tot volgende week bij Bureau Buitenland. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Een berg in Nederland. Weet je hoeveel vrachtwagens daarvoor nodig zijn ongeveer? Een echte berg. Dan uh, heb je 1,8 uh, biljoen vrachtwagens nodig. 2000 meter hoog. Locatie? Flevoland. Het is uh, misschien wel het grootste project ooit door mensenhanden gebouwd. Luister zometeen naar de documentaire Alp Dalmeren. Ja, je kan diep in Duitsland kijken, de Ardennen over, richting Engeland. Of een mooie droom of een idioot plan en de gevolgen voor ons vlakke landje. Waarom uh, moet dat hier in Nederland? Zometeen, 9 uur, Alp Dalmere in Holland-Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Op zoek naar een alternatief voor aandelen of uw spaardeposito...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 Voor het aanbieden van participaties in deze beleggingsinstelling... is Annexum BV niet vergunningplichtig... ingevolge de wet op het financieel toezicht... en staat niet onder toezicht van de AFM. In gesprek op 2 praat Daphne Bunskoek met Irma Verdonk... hoogleraar Leven met Kanker. Het aantal mensen met de gevreesde ziekte stijgt explosief... en we blijven er steeds langer mee leven. Hoe vangen we dat op? Professor Irma Verdonk in gesprek op 2. Vanavond om half twaalf op Nederland 2.